11 uur, Helene Ecker met het NOS-journaal. In Bagdad zijn zeker 65 mensen om het leven gekomen... bij een aanslag met drie bommen. De bommen ontploften bij een tent waar een begrafenis aan de gang was. Zeker 120 mensen raakten gewond. Er waren zo'n 500 mensen op de begrafenis. Ze waren net aan het eten toen de eerste bom afging... waardoor de tent in brand vloog. Vlakbij de tent ging nog een andere bom af. Toen de hulpdiensten bij de tent aankwamen was er opnieuw een explosie. De aanslag is niet opgeheist, maar Sudder City is een Tjaïtische wijk waar geregeld aanslagen zijn. Het geweld wordt toegeschreven aan Soenieten die banden hebben met Al-Qaeda. Aan boord van een toestel van Air France is een enorme hoeveelheid drugs gevonden. In 30 koffers zat in totaal 1,3 ton pure cocaïne verstopt. De vlucht kwam uit de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Hoe de koffers daar aan boord zijn gekomen is niet duidelijk. Ze stonden niet op naam van een van de passagiers.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 Een paar honderd mensen hebben in Bulgarije gedemonstreerd voor homorechten en tegen de Russische wetgeving over homo's. Ze werden beschermd door honderden politieagenten omdat er oproepen waren van extremistische groeperingen om de demonstratie te verhinderen. Ondanks het EU-lidmaatschap van Bulgarije is de sfeer tegenover homo's en lesbiennes er nog steeds vijandig.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 Al Shabab, Al-Qaeda, Boko Haram, Jabat, al nusra zijn mooie namen, toch? Ze klinken als plaatsen waar je je zou kunnen verliezen... in een spectaculaire zonsondergang boven een snoeihete vlakte. Warme steden met de geur van verse kruiden en houtgestookte keukens. Maar de realiteit is anders. Een realiteit van verlies, van een warme stad vol geweervuur... en van prinsen uit 1001 Acht die gewapend hun eigen sprookje bewaarheid willen zien. Ook vandaag. Goedenavond, Bosch. Dus. Dat bedoel ik. En welkom bij het oog op deze mooie zaterdagavond. Kenia dus, uh, waar vandaag strijders van Al-Shabaab... in een winkelcentrum binnendrongen en veel slachtoffers maakten. Straks praat ik daarover met Afrika-correspondent Kees Broeren... en journalist Arjen Westra, die ter plekke was toen het allemaal gebeurde. Een drukke politieke zaterdag was het ook... met twee demonstraties tegen ons kabinet... en een belangrijke ledenraadvergadering voor de Partij van de Arbeid. Wilco Boom praat ons daar straks over bij. Ik heb een gesprek over het nieuwe boek van Donna Taart. En we kijken zometeen uitgebreid vooruit naar de Duitse verkiezingen van morgen. Een drukke, volle uitzending dus. Mocht u mee willen kijken, dan kan dat. Dan ziet u mij zitten, ga ik nu zwaaien. Zo, hup, via radio1.nl. En dan hebben we een knopje webcam. En reageren kan natuurlijk ook via Twitter. Doe dat dan met hashtag Oog Of laat een bericht achter aan ons via het Oog Zaterdag 21 september. Ja. De middagwinkelen veranderden in een bloedbad in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. Uh, meer dan 30 mensen, zojuist in het nieuws hoorden we, 39 mensen, bevestigd zijn omgekomen daarbij. Getuigen spreken van dramatische tafereel in het winkelcentrum. Er was een on op de grondvloer en langs, langs, gaan ze op en op. De situatie is heel erg inzicht. Alles wijst erop dat het om een aanslag gaat. En dat blijkt ook inderdaad te kloppen. De Somalische terreurbeweging Al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Na de nodige druk vanuit het partijbestuur... is dat het altijd wel belangrijk is geweest voor de Partij van de Arbeid... om mee te doen met internationale missies. En daarom hebben we in ons kiesprogramma wel gezegd... Ja, daar is een vliegtuig voor nodig. Kreeg Partij van de Arbeidleider Samson van zijn leden... de steun voor zijn koers in de JSF-kwestie. Als het kabinet een paar vragen beantwoord... staat niets meer de aanschaf van dat gevechtsvliegtuig in de weg. Dan hebben we dus de juiste vragen nog, die nog gesteld moeten worden... en die ook nog beantwoord moeten worden. Als dat dan gebeurd is, op de juiste manier, alleen dan gaan we verder. Hop, problemen opgelost. Alleen het volgende dient zich alweer aan. Van VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra mag het sociaal akkoord worden opengebroken. Terwijl dat akkoord voor de sociaaldemocraten heilig is. Het sociaal akkoord staat als een huis. Ik ben het nu aan het uitvoeren. En het is hard nodig. En dan rammelt de oppositie ook nog eens een keer steeds harder aan de poort. SP-voorman Emiel Roemer riep tijdens een protestdemonstratie... de Partij van de Arbeid op om uit het kabinet te stappen. Als de mensen met een uitkering erop achteruit gaan... terwijl er meer miljonair's in Nederland zijn... Ja, dan kun je volgens mij als Partij van de Arbeid... Heb je dan helemaal niks meer in het kabinet te zoeken. De PVV had ook een protestdemonstratie georganiseerd en wel in Den Haag. Maar Geert Wilders had zijn dag niet. Eerst maakt hij één fout over het aantal kabinetten Rutte dat we hebben gehad. Nog één keer. Willen jullie Rutte 2 of de PVV? En vervolgens over het aantal werklozen. Iedere dag, iedere dag... Komen er in Nederland 700.000 werklozen bij? Dat is wel heel veel. En dan nog een akkefietje in Katendrecht. Daar zijn de hobbyvissers boos omdat de veerboten volgens hen de bochten veel te ruim nemen. Waardoor ze het vissers, vissersgereedschap, zo heet dat, kapot varen. Ik ben uh, drie keer mijn spullen kwijtgeraakt: alles. Underlined lood en draad. En er zijn een hoop centen en dat kunnen we niet altijd kopen. Er zijn al uh, gevallen... en sommige vissers bekogelen de veerboten zelfs met stenen. Maar ja, er moet toch echt wel wat gedaan worden. Op een gegeven moment wordt de passagiers er ook bij betrokken. Die krijgen weer per kaai op z'n hoofd... en die wordt en die loopt er ook naartoe. Ja, en dan heb je de partij. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Morgen gaat Duitsland naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. En de hoofdpersonen in dit gesprek mogen vanavond een plaat uitkiezen... die voor hen op wat voor manier dan ook verbonden is met deze verkiezingen. Goedenavond, Fokker Fok ja, u ja, zit voor de Volkskrant in Berlijn om de verkiezingen te gaan volgen. Zeker. Um, even kort, eerst er al een duidelijke verkiezingskoorts in Duitsland? Nee, daar merk ik echt uh, heel weinig van. Ik zie uh, Berlijners heel kampjes hun, uh, hun weekend vieren. En voor de verkiezingskoorts moesten we toch echt uh, naar echte bijeenkomsten... Uh, zoals die van Angela Merkel vanochtend. Maar uh, in de stad zelf uh, is het rustig, kalm... Uh, eigenlijk zoals de campagne zelf is verlopen. Verklaart dat ook de totaal ontspannen plaat die u he heeft uitgekozen? Want dat is toch een zomerknijter. Ja, inderdaad. Dus uh, de, de, de, de plaat uh, is, uh, is, is vrolijk, maar uh, staat vooral uh, textueel dan voor verveling. En uh, ja, dat, de saaiheid die van de, de Duitse campagne... Uh, toch ons tegemoet komt. Het uh, totale gebrek aan inhoudelijke debat... dat uh, kenmerkt toch wel uh, deze campagne. En vandaar een, uh, een nummer over verveling. Oh, een nummer over verveling. Heel goed, wij praten straks verder. Maar we gaan eerst luisteren naar dat nummer. Fool's Garden Lemon Tree.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 Zou je er een woord van doen? Het uitzicht van een lemon tree. hoorde Fools Garden. De islamitische terreurbeweging Al-Shabaab heeft tegen de Arabische televisiezender Al Jazeera gezegd... dat het achter de aanslag van vanmiddag zit in het Keniaanse winkelcentrum Westgate. Over de aanslag praat ik met Kees Broeren, correspondent voor de NOS in Afrika... en met Arjen Westra. Hij is freelance journalist, woonachtig in Nairobi. Um, Arjen, wat heb je gezien? Want je was tijdens de aanslag in de buurt van het winkelcentrum. Uh, in de buurt, uh, ik was uh, in het winkelcentrum. In het winkelcentrum zelfs. Wat heb, ja. je, wat heb je daarvan meegemaakt? Want we horen allerlei ooggetuigenverslagen uit, uit Kenia... van mensen die in paniek zijn geraakt. Hoe zat dat met jou? Wat heb je gezien? Um, ik zat een kop koffie te drinken in een artcafé. Dat is een, uh, ja, een soort New York-stijl, Grand Café-achtige uh, voor waar veel middenklasse Keniaan op dat moment... Uh, klaar waren om de lunch te bestellen. Of aan de koffiezaven. En toen hoorden we buiten een knal leek op een uh, aanrijding van auto's. Mm -hmm. En toen was er nog een knal. Toen dacht ik, hé, dat is een uh, geweer. En dat is wel een stevig geweer. En uh, nou, al die gedachten ik die natuurlijk niet de plekken. Want uh, binnen ja, een fractie van een seconde later leek het over een miljoen plat eraf. Ging. Uh, ik hoorde het vuur van links naar rechts uh, uh, uh, horen gaan. Yeah. En, uh, mensen, ik hoorde ze heel buiten. Ik mensen op het trap van Aard Café. En uh, er kwamen heel veel mensen uh, het café... Inlopen, rennen eigenlijk. Uh, tafels ons te boven, uh, glasgerinkel, gegil, uh, kortom paniek. Die mensen die bleven niet binnen zitten, maar die liepen dwars door het café, eigenlijk zo de shoppingmall in. Ik bleef zelf zitten, uh, omdat ik het vuur hoorde bewegen naar de hoofdingang. Maar betekent, en, betekent, dat, uh... Arjen, betekent dat, Arjen, dat je op dat moment al in de gaten had dat dat geweervuur was en dat er dus. Dat mensen aan het schieten waren? Want ik kan me voorstellen dat je op dat ja. moment helemaal niet weet wat er gebeurt. Dat je alleen maar de paniek meekrijgt. Nou, als je twaalf jaar in Afrika woont of in Nairobi... Dan uh, je weet je wat, weer wel wat ja. gunstwaaier is. Ja. En uh, als journalist maak je over het algemeen het is ook een onderdeel van het werk... om af en toe in dat soort situaties te zitten. Dus, Zo, Helaas wist ik het en herkende mm -hmm. ik het. En het was ook geen, uh, geen bevolg voor uh, vuurwerk, zeg maar. maar een serieuze guns. Maar ik hoorde de beweging. Ik ben op de grond gaan liggen... ...ik heb hem zo plat mogelijk gemaakt. Onvoorstelbaar plat. Ja. En uh, ik heb geprobeerd om, geen, om me een beetje te verstoppen... Uh, achter een, uh, op, op een, een tafel die ik op zijn kant heb gegooid... Uh, ...omheen uh, mensen die uh, elkaar omhelzen, huilen, uh, schreeuwen... ...en op een gegeven moment werd het allemaal heel erg stil. Uh, althans, in de buurt, uh, buiten uh, ging het gunfire gewoon door... Ik heb geen idee hoe lang het echt geduurd. Ik heb wel foto's genomen op een gegeven moment. Dus ik zou mijn foto's moeten terugzien in het tijdstempel daarop. Om nee. te zien hoe lang het echt gebeurd heeft. Maar betekent dat ook dat je, die, dat je de, de, de schutters ook daadwerkelijk gezien hebt? Of weet je dat niet? Heb je maar gewoon wat geklikt? Uh, nou, niet gewoon wat geklikt. Als uh, journalist die, die probeert altijd toch wel iets, van een, uh, iets te lokaliseren, zeg maar. Dus uh, ik heb geprobeerd om zo goed en plaats als ik in, uh, ging de situatie uh, vast te leggen. Met een ja, telefooncamera. Um, ja, ik heb het goed dus niet gezien. Op een gegeven moment hoorde ik het, uh, het... Er zit een hele tijd tussen nu en wat ik tussen wat ik net vertel en wat ik nu ga vertellen. Op een gegeven moment uh, was het even stil, was het even wat rustiger. En toen uh, leek het vuur uh, dichterbij te komen. Richting Hard Café, zeg maar door de binnenkant van de shoppingmall, mm -hmm. En... Uh, ik ben toen... Uh, ik, ik had zoiets van, dit is niet goed. Het is echt niet goed, zeg maar. Het was nog niet goed. En toen ben ik uh, tijgerend... samen met het kleine aantal mensen... wat dat besloten om inderdaad, uh, zich op de grond... Uh, neer te gooien... Uh, ben ik naar de buitenkant, dus naar het terras gegaan... waar op dat moment geen... geweervuur vandaan kwam. Uh, ja, uh, er stonden mensen buiten te wenken... op afstand van kom, kom, kom. En uh, dat is dan een beetje een gekke, schreeuwige situatie. En je blijft zo laag mogelijk ben naar buiten getijgerd. En op een gegeven moment ga je... Was je buiten? Ja. En wil ik, ja, was ik buiten. en Ja, dan, uh, ja, dan ben je buiten. Ja, en dan, um, het eerste wat je doet is ergens achter gaan staan. Een dat te dat snap ik om dekking te, te zoeken. Ik, ik, je, vertel, je vertelt het inderdaad alsof je... Uh, uh, als, inderdaad als journalist en alles al verwerkt hebt. Maar ik kan me voorstellen dat je hier... Behoorlijk, dat je behoorlijk geschrokken bent. Uh, ja, ik, ik heb... Ja, ja, nee, goed. Je komt meer... Goed. Als je zelf vaak in Afrika komt en een keer in een geweldssituatie hebt gezeten of een oorlogssituatie, dan merk je dat ja, iedereen gaat daar anders mee om. Mensen zijn ook uh, die ter plekke in paniek uh, raken en helemaal uh, ja, emotioneel naar buiten komen. Uh, ik weet van mezelf dat ik over een paar dagen zo'n knal krijg. Okay. Dat is, ja, dat is, dat is, het is gewoon een traumatische ervaring. Voor, ik denk voor iedereen. Ik geloof dat de Nederlandse ambassade een slachtoffer hulplijn heeft opgezet. Dat is wel mooi dat de Nederlandse ambassade direct... Uh, Daar ja, actie op, was op heeft ondernomen, ja. Um, ja. Arjen, dankjewel voor je, ja, voor je letterlijk je ooggetuigenverslag vanuit ja. Nairobi, dankjewel. Ik ga er verder over praten met Kees Broeren, Afrika-correspondent. Goedenavond, Kees. Um, ja. ja, Als je zo het verhaal van Arjen hoort, dan is er vanmiddag behoorlijk paniek uitgebroken in, dat Westgate, uh, in de Westgate Mall. Hoe is de, hoe is de situatie op dit moment... Op dit moment uh, is de, de veiligheidsoperatie het soorten, we nog steeds uh, aan de gang. We moeten aannemen dat uh, in het winkelcentrum, dat de grote gebouw van vier verdiepingen, zich nog uh, steeds uh, burgers uh, bevinden die alle niet uh, worden gegijzeld door de aanvallers. De aanvallers uh, die zeggen dat ze afkomstig zijn van de Somalische terrorbeweging als Shabaab, uh, de Keniaanse... Politie en het Keniaanse leger met speciale eenheden zijn ook in dat gebouw. Die hebben grote delen van het gebouw, zo mogen we inmiddels aanhelen, veilig willen stellen. En wellicht de aanvallers naar een bepaalde hoek van dat winkelcentrum kunnen drijven. Uh, al dan niet dus met uh, gegijzelde burgers, dat weten we niet precies. En wat we ook niet weten is of dus uh, later, uh, vandaag of uh, vannacht mogelijk, daar een uh, verdere gewapende concentratie uh, zal plaatsvinden. De gijzeling is nu al uh, meer dan tien uur, of de aanval moet ik zeggen, al meer dan tien uur aan de gang. En is nog steeds niet afgelopen. Het is een tijd geleden dat, uh, dat Al-Shabaab zich op deze manier of op, van, deze, van zich liet horen op zo'n zo heftige manier in Nairobi. Zeker. Um, zoals iemand uh, opmerkte, uh, het is uh, vandaag precies twee jaar geleden dat uh, de Keniaanse krijgsmacht het zuiden van Somalië, het buurland Somalië, binnenviel. En daar begon uh, aan de operatie Linda Shi, bescherm het vaderland. En dat had alles te maken met uh, de pogingen van de Keniaanse krijgsmacht om Al-Shabaab uit het zuiden van Somalië te verdrijven. Die actie uh, is uh, redelijk succesvol gebleken, althans naar het perspectief van de Keniaanse krijgsmacht. Maar Al-Shabaab heeft steeds gezegd dat ze wraak zouden nemen. Dat is uh, op kleine schaal eerder gebeurd in Kenia. Er zijn uh, de afgelopen tijd, het afgelopen jaar, uh, verschillende granaataanslagen geweest. Maar dat waren bijna geïsoleerde incidenten waarbij gelukkig ook niet heel veel slachtoffers vielen. Maar uh, nu dus twee jaar na het begin van de militaire operatie van Kenia in Somalië is er uh, sprake van uh, een zeer uh, grote, een goed georganiseerde en uh, ook uiterst bloedige aanslag in de hoofdstad Nairobi. Kees Broeren, was dat. Dankjewel Kees. We gaan terug naar de Duitse verkiezingen. Um, met gast nummer twee, Pieter Omtzigt. Goedenavond, u bent Tweede Kamerlid voor het CDA. woont in Enschede, vlak aan de Duitse grens. Dus vandaar ook de bovenmatige interesse voor de Duitse politiek. Pieter omzicht is even van onze radar verdwenen. Dan gaan we het als volgt doen. Gaan we eerst zijn plaat draaien. Want we laten alle gasten vanavond een plaat draaien... die volgens hem te maken heeft met de Duitse verkiezingen. Nou, bij deze kan ik me veel voorstellen. Dit is Herbert Kreudemeyer. Träume verpare Münzen, schuldige Fantasien. Had mich in dir gefallen, was niet wie mir geschieht, Warm mich an deiner Stimme, neem mich zur Ruhe in deiner Namen. Halb mich nur een bisschen, bis ik schlafen kan. Dir Setz mein geboren Setz mijn hart auf dich und jeden Moment genießen Don't ever dir ist gut am Leben Glück überfloss Die dich Vor Freude zu mir, langsam mit dir untergehen, kopflos, sorglos, schwerlos in dir verlieren, entdeck mich zu mit Zatlichkeiten. I'll Kom, oh, was, op me heen Ik wil mij aan je immer met dir sein. Heel even vast, zodat ik kan slapen. Herbert Grönemeyer en Houtmisch. Prachtig, Pieter Omzicht. Goedenavond. Goedenavond. Mooi. Ja, Duitse muziek kan ook heel mooi zijn. Yes. Normaal denk je bij liefdesliedjes van Italiaanse muziek. Oh uh. Grönemeyer. Ik, wij blijven een beetje problemen houden met de lijn, meneer Omtzigt. Um, ik denk dat we gewoon dat gaan herstellen... en dan gaan wij nu eerst even over de Nederlandse politiek praten. We gaan het opnieuw proberen. Pieter Omtzigt komt ongetwijfeld straks voor in het Oog op Morgen. Nu dus door naar politiek Den Haag. Want daar, eh, politiek van Den Haag bleef vandaag niet in Den Haag. Die ging in het land in. In Zwolle kwam de ledenraad van de Partij van de Arbeid bijeen. In Amsterdam betoogden onder andere GroenLinks en de SP... tegen de bezuiniging van dit kabinet. En ook de PVV hoorde het al eerder demonstreren vandaag tegen de plannen. Wilders bleef alleen dichter bij het Binnenhof. Hij bleef in Den Haag. Hij en zijn aanhangers liet op het Malieveld namelijk hun ongenoegen blijken. Politiek verslaggever Wilco Boom, goedenavond. Erik, hallo. Jij bent in Zwolle de hele dag bij, het, uh, bij de ledenraadsvergadering van de Partij van de Arbeid geweest. Yeah. Ben je wat wijzer geworden? Nou, als ik daar iets heb ontdekt, dan is het dat het verzet van de partij, in, in de Partij van de Arbeid tegen de JSF... die straaljager die het kabinet wil gaan kopen... misschien toch wel wat minder groot is dan de buitenwacht altijd heeft gedacht. Want als er één ding vanmiddag in Zwolle duidelijk is geworden... dan is het wel dat die tegenstanders van de JSF aan het kortste eind hebben getrokken. Kijk, ze waren uit alle windstreken naar de nieuwe buitensociëteit gekomen... en ze hadden een aantal moties voorbereid om de partijleiding en de fractie voor het blok te zetten... Mm -hmm. Maar de cruciale moties die werden of niet aangenomen. Er was maar één op de vijf of zo van de aanwezige leden die daarvoor stemden. En er was nog een andere hele kritische motie en die werd gaandeweg de discussie dusdanig uitgekleed dat uh, ze in de ogen van de partijleiding uiteindelijk acceptabel werd. Ja, en daarmee was het natuurlijk ook uh, onschadelijk... want anders was die niet acceptabel geworden. Dus ja, van het verzet, daar bleef dus helemaal niet zo erg veel van over. Nou, nou was het natuurlijk zo dat die moties die er voorbereid waren... Euh, dat die eigenlijk meer als een soort van dringend advies zouden moeten gelden aan de partij... en niet zozeer dat de partij zich daaraan zou moeten houden. Diederik Samson had die moties makkelijk kunnen verwerpen, toch? Hij was niet aan gehouden. Dat had alleen op een congres gekund, had ik begrepen. D dat klopt. Een congres kan besluiten nemen... en daar moet iedereen bij de partij dan zich dan doorgaans aan houden. Bij zo'n politieke ledenraad is dat niet het geval... Maar dat lijkt me niet de reden dat die, um, dat die moties niet zijn aangenomen of pas werden aangenomen als ze uh, onschadelijk waren gemaakt. Nee. Ik heb meer het idee dat het uh, zo is dat um, de andere aanwezigen, die overigens ook allemaal hun bedenkingen bij de JSF hebben, hoor, want uh, niemand staat er uh, te juichen op de banken voor de aankoop van een straaljuiger bij ja. de Partij van de Arbeid. Maar ik denk dat de meerderheid er toch gewoon een beetje mee klaar is. Die, die hele discussie die duurt al jaren, is al van uh, rond het jaar 2000 dat dat speelt. En ja, de meerderheid heeft zich gewoon laten overtuigen door Kamerlid uh, Angelien IJsink, de JSF-specialist bij de fractie. En natuurlijk door, door Diederik Samson. Uh, die beloofde dat de fractie natuurlijk aan een aantal voorwaarden zal vasthouden. En ze gaan heus niet zonder slag of stoot ja zeggen. Maar als er nou, dat was de onderliggende boodschap, als aan die voorwaarden vo wordt voldaan, uh, dan zegt de fractie ja. En hij verwoordde dat uh, als volgt. En we hebben gezegd, we willen echt, ook nog voor het moment dat we straks in dit najaar een besluit nemen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 Als het ding geen missies kan uitvoeren zoals we ze willen uitvoeren... de zes types die we hebben, dan gaat het feest dan niet door. Maar op dit moment moet er wel een besluit genomen worden... op basis van de informatie die we hebben, op basis van de rapporten die daar liggen. Ja, Diederik Samsom, hij houdt dus de mogelijkheid open dat de fractie nog nee zegt. Ja. Maar die kans die lijkt me eerlijk gezegd heel klein, hoor. want hij stelt dus een aantal voorwaarden... aan het kabinet over de inzetbaarheid van de vliegtuigen, over de, de kosten van die straaljagers... Uh, maar ja, ik kan me eerlijk gezegd niet goed voorstellen... dat een kabinet met zwaargewichten van de Partij van de Arbeid... zoals vicepremier premier Asscher, zoals de minister van Financiën Dijsselbloem... en de minister van Buitenlandse Zaken Dijsselbloem, uh, Timmermans, sorry... Nee. dat die niet de door de fractie uh, gewenste antwoorden kunnen produceren... de komende maanden. Dus dan komt dat moment dat de Partij van de Arbeid-fractie... Uh, ja gaat zeggen tegen die aankoop van de, van de Joint Strike Fighter. Maar nog is er een hoop discussie geweest de afgelopen week. Vandaag ook weer. Wat zegt die discussie over de gemoedstoestand van de Partij van de Arbeid... op dit moment? moment. Ja, het kabinet zit net, net een jaar en uh, aan alles merk je, regeren gaat van ouw bij de PvdA. Trouwens ook bij de VVD, hè? daar hebben ze die discussie over de inkomensafhankelijke zorgpremie gehad, de hypotheekrente aftrek die op de helling is gegaan. Nou, bij de Partij van de Arbeid speelt dat ook en dan merk je dat onder andere met die JSF discussie, uh, maar ook met hele andere dingen. Er wordt hartstikke veel bezuinigd, er worden lasten verzwaard en er zitten allerlei maatregelen bij waar ze niet blijven worden bij de PvdA. Uh, denk ook maar eens aan die discussie. Over de, de strafbaarstelling van illegaal verblijf. Nou, die gemoedstoestand. die werd vanmiddag. door, door vicepremier Lodewijk Asscher ook uitgesproken. Um, en hij gebruikte daarvoor. een beroemd gedicht van Willem Elschot. Maar. oei, oei, jongens, wat voelen we. de kloof tussen dromen en daad. Het is klassiek voor ons. Hè? Zodra we oppositie voeren. jeuken je handen om, uh, om aan te gaan pakken. en zelf te besturen. en dingen te veranderen. Maar op het moment dat we regeren, dan, dan smachten we soms naar de vrijheid om onbegrensd te kunnen dromen. De dagelijkse praktijk is er een van schipperen. Van stapjes zetten. Van iedere keer weer de strijd aangaan met de dagelijkse praktijk. En tussen droom en daad, u kent het gedicht, zijn wetten in de weg en praktische bezwaren. En voor de Partij van de Arbeid ook een harde dagelijkse realiteit... Behoorlijk. En inderdaad praktische bezwaren. Zo was daar opeens het sociaal akkoord. Fractievoorzitter Halver Zelstra ja. zei vanmorgen in de Telegraaf... dat dat akkoord voor hem niet heilig is. Dat was het, is het volgens mij voor de Partij van de Arbeid wel. Gaf dat nog onrust vandaag? Nou, uh, voor zover ik dat kon zien, viel dat wel mee. Uh, hele, wat er precies achter de schermen gebeurde, dat kon ik natuurlijk niet volgen. Maar uh, Diederik Samsom en ook minister van Financiën Dijsselbloem... en partijvoorzitter uh, Spekman, die deden daar erg laconiek over. Ze zeiden natuurlijk, uh, ja, wij, uh, wij zijn wel voor dat sociaal akkoord... en daar moeten we niks aan gaan veranderen. En we kunnen ons niet voorstellen als er iets gaan, aan gaat veranderen. Maar uh, Samsom zei ook, ja, ik wist dat, uh, dat uh, Zeilstra hiermee zou komen. Hij had me van tevoren gebeld. En, um, dus dat loopt allemaal wel los. Um, dat is overigens wel een heel belangrijk punt hoor, voor die Partij van de ik Arbeid. Ik kan net misschien... zeggen, maar dat was ja. toch in de richting van, van dit najaar... was dat toch wel een speerpunt waar die voor, wat voor de Partij van de Arbeid overeind moest blijven? Uh, absoluut. Het is belangrijker, denk ik, dan de, de hele discussie over de JSF... en misschien ook wel de discussie ja. over het uh, strafbaar stellen van illegaal verblijf. Want in dat sociaal akkoord staat een zijn een aantal ingrepen uit het regeerakkoord eigenlijk verzacht op een manier die de Partij van de Arbeid goed uitkomt. Maar in elk geval, volgens Samson en, en Dijsselbloem en Spekman... Uh, loopt het allemaal zo'n vaart niet en, en zal het sociaal akkoord gewoon overeind blijven. Goed, dan werd er zowel in Amsterdam als in Den Haag vandaag gedemonstreerd... tegen de plannen van het kabinet. Um, Respectievelijk 5000 mensen bij de bijeenkomst van de SP en GroenLinks in Amsterdam... en 1500 mensen kwamen op de been in Den Haag... bij de bijeenkomst van de Partij uh, voor de Vrijheid, de PVV... Is dat iets waar de Partij van de Arbeid en de VVD, oftewel ons kabinet, daar liggen zij daar wakker van, van zo'n nou, demonstratie? Erik, eerlijk gezegd denk <laughs> ik dat ze daar helemaal niet wakker van liggen. Ja, het lijkt misschien wel heel wat, 5000 mensen, 1500 mensen. Maar, maar denk eens even terug aan de grote demonstratie op het Museumplein tegen het beleid van uh, toenmalig premier Balkenende in 2002 of 2004. Daar kwamen 200.000 mensen ja. op af. Nou, dan hebben we de demonstratie gehad tegen de oorlog in Irak. Een buitenlands onderwerp. Daar kwamen 70.000 mensen op af. En dan heb ik het nog niet eens over de, de grote kruisraketten... of anti-kruisraketten demonstraties in, in de jaren 80, waar respectievelijk 400.000 en 550.000 mensen op afkwamen. Volgens mij, als ik, ik goed gerekend heb... was zelfs de demonstratie tegen de uitkleding van het kunstbeleid... van niet nou, anderhalf twee, of twee jaar geleden werd nog meer bezocht. Maar, nou, die heb ik, ik niet nagekeken... maar deze cijfers zijn me allemaal uh, aangeleverd... Ja. door de altijd zeer betrouwbare uh, collega's van de documentatieafdeling. Nou ja, als je het daarmee vergelijkt... dan is het voor partijen uh, VVD en PvdA... Die nu vele miljarden lasten verzwaarden, ombuigen, bezuinigingen. Ja, dan zijn die opkomstcijfers bij die demonstraties uh, van vandaag natuurlijk uh, klein bier. Ik denk dat ze zich daar uh, veel meer zorgen maken over de peilingen. Want mm -hmm. die zijn voor VVD en Partij van de Arbeid slecht. Vooral voor de Partij van de Arbeid historisch slecht zijn. Ze zelfs all time low om het in uh, goed uh, Nederlands te zeggen. Uh, de hond, Maurice de Hond, voorspelt geloof ik nu voor de PvdA nog maar negen of tien zetels. En dat is nog nooit zo laag geweest. Nou, dat is natuurlijk voor die partij veel zorgwekkender dan de opkomst bij de demonstraties van de SP en de PVV, Die kennelijk vooralsnog niet in staat zijn om enorme massa's uh, in de benen te krijgen. Maar wel met hele grote woorden. Bijvoorbeeld van Roemer door te zeggen dat de Partij van de Arbeid uit dit kabinet zou moeten stappen. Ja, maar het ziet er ook niet naar uit dat dat voorlopig gaat gebeuren. Nee, heel goed. Dankjewel Wilco. En een mooie avond nog. Wij gaan nu, we gaan nu nou echt naar Duitsland, althans. We gaan naar Otto Frieker. Goedenavond, meneer Frieker. Goedenavond vanuit Duitsland. Vanuit Duitsland. U bent bondsdaglid voor de liberale FDP... en voorzitter van de Duits-Nederlandse Duits -Nederlandse parlementariërsgroep. Um, ik zag u um, een tijdje geleden voor het eerst op televisie. U spreekt fantastisch Nederlands. Hoe komt nou, dat zo? Nou, ik, ik zeg altijd vakantie en Bassi en Adriaan. Bedoeling, <lacht> uh, <lacht> bedoeling is dan een beetje... ja natuurlijk als je de vakantie als kind heel vaak in Nederland doet... Kijkt daar in Kijkduin en Egmond aan Zee, dan heb je dat. En natuurlijk, um, um, toen ik nog een beetje jonger was... hadden we nog uh, Nederlands CW'je bij ons in Duitsland. Een en twee en drie... Nou, dat hebben we nu niet meer, maar ik heb toen toch een beetje naar het Nederlands geluisterd. En dus niet zoveel problemen om het te verstaan. En misschien ook niet zo die grote problemen om te praten. Nou gok ik ook op een klein talenknobbeltje hoor, meneer Frieke. Want <lacht> dat heeft u wel heel snel gedaan. Ja. Um, we gaan naar een plaat luisteren. Zo, dat proberen we met alle uh, deelnemers aan het gesprek over de Duitse verkiezingen vanavond... een, een mooie plaat uit, uit te zoeken. Uh, ...welke plaats gaan we naar nou luisteren? Nou, uh, Dipesh Mode, Just Can't Get Enough. Uh, en dat is zo'n avond als je weet uh, in, um, nou, ik zou zeggen uh, rond, uh, wat is het, 18 uur... ...weet je dan uh, hoe het verder gaat met het politieke leven. Daar is het iets waar je dan weer op een, een ja, gevoel van uh, jeugd, alle dingen zijn heel leuk. En was, ja, 81 was toen, toen 16 en <coughs> dat is voor mij... Iets waar ik altijd zeg, daarna heb je dan altijd weer een goed idee... van wat je de volgende dag gaat doen. Precies. We gaan luisteren naar die Mode... en zometeen verder praten over de Duitse verkiezingen... met onder andere Otto Friedkin. Just can get enough. off. Mode. Break. Dan gaat iedereen klappen, dan valt de beat even weg. En dan kan iedereen meeklappen met I just can't get enough van Depeche Mode... gekozen door Bondsdaglid voor de FDP, Otto Frieke. Um, ik ga onder andere met hem, maar ook met Fokker Obama en Pieter om zich doorpraten over de Duitse parlementsverkiezingen van morgen. Um, Fokker, Obama, laat ik eens met u beginnen. U bent in Berlijn op het moment. De laatste campagnedag is ten einde. Morgen volgt er nog een belangrijke opiniepeiling in de Zondagkranten. En dan is er nog een heel klein beetje campagne mogelijkheid. Maar voor nu, wat zijn de laatste peilingen? Um, ja, het, het, uh, het wonderlijke van deze verkiezingen is dus dat je er op twee manieren naar kan kijken. De uh, peilingen geven aan dat het nek aan nek is: tussen links en rechts. Dus daarmee is het heel spannend. En tegelijkertijd kun je zeggen, het is niet spannend... want Angela Merkel zal toch opnieuw bondskanselier worden. Maar betekent dat dat er helemaal geen, geen verrassing mogelijk is? Ja, zeker wel. Ja, nee, dus over de, de samenstelling van de regeringscoalitie. Ja. Daar gaat het eigenlijk om. En um, ja, er zijn eigenlijk twee opties. Uh, voortzetting van de bestaande coalitie. Dus dat is uh, FDP met CDU-CSU. Mm -hmm. En uh, de andere optie is de grote coalitie. Dan krijg je CDU-CSU samen met de sociaaldemocraten van de SPD. En de afgelopen week is ook af en toe de alternatieve Duitsland gevallen. Dat is een, klein, een kleine partij, of niet? Dat is er zeker een kleine partij. Die bestaat uh, pas een half jaar. En uh, niettemin maakt die kans om de Bondsdag in te komen. Dan moeten ze dus de kiesdrempel overheen springen van 5 uh, Er zijn... Er is een enkele peiling die aangeeft dat dat ook daadwerkelijk gaat lukken. Je weet het gewoon niet. Stel dat dat uh, gebeurt, dan is de consequentie daarvan dat CDU met SPD samengaat. Want die twee blokken waar ik het net over had, links en rechts, op het moment dat uh, de AFD erin komt, dan uh, komen die nooit meer aan een uh, meerderheid. Dat is een, een expliciete anti-euro-partij, die, die AFD. Het ja. Zit Merkel daarop te wachten? Is dat, een, is dat een bedreiging? Althans in zoverre niet, niet direct voor haar, voor nou, haar partij? Ja, kijk, maar... het, ja, het is dus inderdaad een hele kleine partij. Ja. Dus in die zin is het geen bedreiging. En zal zij gewoon haar uh, eurobeleid zoals ze dat heeft kunnen voortzetten. Maar op het moment dat ze in de Bondsdag zitten... beginnen ze natuurlijk toch een, een zekere macht uh, te worden. En zal zij uh, haar rechterkant willen afdekken? Want ze wil niet een uitocht van haar eigen kiezers naar die uh, AFD. Aan de andere kant, ze zal natuurlijk een mandaat hebben voor vier jaar, dus kan, voorlopig kan ze gewoon wel rustig regeren. Door naar de FDP. Uh, FDP-voorzitter van de Duits-Nederlandse parlementariërgroep Otto Frieken. Uh, uw partij re uh, regeert dus nog met het CDU, maar die kiesdrempel die komt wel erg in zicht. Het zou kunnen zijn dat uw partij dat niet haalt. Hoe, hoe komt het dat uw partij er zo slecht voor staat? Nou, het dezelfde dus altijd uh, als je um, een coalitie heeft en de, um, die verwachtingen waren heel hoog. We hadden toen uh, 14 uh, percent, en dat was uh, het, het hoogste wat we hadden in de tijd uh, van het, uh, ons bondstag. En uh, ja, we hebben bepaalde dingen niet bereikt. Uh, we hadden ook verschuivingen, de vraag van belastingen omlaag of meer dan toch, wat kwam in de jaren 2009 en 2010? De stabiliteit van het geld. Ja, dan heb je natuurlijk altijd ook die vraag, wie is leider? En dan kun je zien met partijen, als je, als je een, een crisis in de leiderschap heeft, dan zeggen die, zeggen die mensen ook heel vaak, ja nee, dan is het op het moment niet mijn partij. En dat moeten we zien. Maar ik moet zeggen, we hadden nog geen uh, opiniepeiling waar we beneden de kiespumpel zaten. Nee. En uh, nou, ja, het is een van die dingen waar je aan de, aan het, aan het, in de nacht voor de verkiezing nog zegt... nou, het zal mogelijk zijn. En uh, ik, ik geloof ook van dat wat ik in het laatste jaar heb verwacht. We hebben twee kleine dingen. Want u heeft het over een leiderscrisis. Is ja. er een leiderscrisis, een nieuwe partij? We hadden een leiderscrisis. Uh, kijk eens, we hadden een, een leider met Guido Westerwelle, minister van Buitenlandse Zaken. Ja. En die was heel sterk. Die was een van die, um, ja, ik zou zeggen, hoofdredenen hoe zo we daar zo heel omhoog kwamen. En uh, als je dan op het moment niet meer alleen maar fractievoorzitter bent, maar gaat naar, naar uh, um, uh, um, minister van Buitenlandse Zaken. Dan moet je natuurlijk zien dat je als partijvoorzitter die tijd daarvoor niet meer heeft. Dat hadden we, maar dat is jaren geleden. Maar zelfs dan, in, in deze tijden is het heel belangrijk wie, wie, wie in de leiderschap van een partij zit. Dat kun je ook in Nederland zien. Ja. daar was het ook belangrijk dat de, de voormalige minister-president dan bij de laatste verkiezingen, één jaar geleden ook, men heeft gezegd, ja nee, die willen we hebben. Want het is toch een tijd waar het niet zo eenvoudig is, blijven we bij wat we hebben. Even door naar Pieter Omtzigt. We uh, elkaar nog niet te pakken gekregen, maar als het goed is kunt u mij horen. Nick. U, Tweede Kamerlid voor het CDA, u voerde campagne voor de CDU bij de vorige verkiezingen. Uh, bent veel in Duitsland. Zijn Duitse kiezers meedogenloos Nou, niet meedogenloos ja. uh, Ik zie... Ik zie alleen dat de campagne in Duitsland soms veel geciviliseerder is dan die in Nederland. Ik bedoel, bij debatten laat je elkaar heel netjes uitpraten. Ja. Um, ja, en CDU-CSU heeft natuurlijk met Merkel van alle zeg maar, politieke leiders veruit het sterkste merkenhuis. En uh, dat, dat doet het CDU op dit moment heel erg goed. Stel dat we in het, in het donkere scenario waar ik net met meneer Frieken niet meteen over wilde beginnen... maar stel dat die 5% niet gehaald zou worden en de FDP de kiesdrempel dus niet haalt... wat zou dat voor gevolgen kunnen hebben? Ja, ook dan heb je um, kans op rechtstreeks een grote coalitie... omdat um, de Sociaaldemocratische SPD en ook de Groenen... die hebben gezegd dat die linken ook goed voor 9 tot 10% van de stemmen... Ja, dat ze daar niet mee samen willen regeren. Nou, en aangezien de Groenen en de Sociaaldemocraten samen ook niet de helft plus één van de zetels halen. Kom je dan weer uit bij de, bij de grote coalitie. En um, ja, dat lijkt ook wel een redelijk verwachte uh, redelijk uitkomst van de verkiezingen dan. Ja. Um, heer op een maand, Piers de leider van de Sociaal-Democratische SPD, die we inmiddels allemaal kennen van de foto waarop hij met geheven middelvinger staat. Ja. Daar word je opeens wereldberoemd mee. Hè? Die is ook nog altijd optimistisch over zijn kansen om de nieuwe bondskanselier te worden. Is dat optimisme terecht na zo'n uh, faux pas, om het zo maar te noemen? Ja, die, die, die kansen zijn eigenlijk uh, niet heel Omdat we het al aangaven, uh, die grote coalitie komt eraan. En dan kan het alleen maar zo zijn dat de CDU groter is dan uh, de SPD. Ik wil nog wel even aanvullen op die, die redenen waarom die FDP het zo slecht doet. Dat heeft natuurlijk ook gewoon te maken met de kracht van Merkel. En dat in, in haar schaduw groeit maar heel weinig gras. Dat, dat, dat speelt zij. Hè? Dus het zijn interne twisten bij die partij zelf. Ja. Maar ja, de, Merkel is zo'n stemmetrekker dat, uh, dat daar heeft de FDP natuurlijk ook last van. Maar uh, zou zij niet het liefste door willen regeren met de FDP? En zou ze dat, als je het dan hebt over uh, een beetje, beetje lucht en ruimte geven... zou ze dat dan niet iets meer moeten doen? Maar ja, hoe doe je dat? Je kunt moeilijk uh, een, een blundertje gaan maken om uh, de FDP uh, te helpen. Dus, dus uh, zij gaat toch volle kracht vooruit om, om haar eigen partij zoveel mogelijk stemmen te, te krijgen. Ja, en de FDP moet het toch zelf zien te rooien in de verkiezingen. En zo wordt het ook. Ze dus het hebben over mensen die uh, naast Merkel populair politicus zijn van Duitsland. We uh, hebben het over Hannelore Kraft van de SPD. Had, had de SPD haar niet beter als lijsttrekker kunnen nemen? Wie zou ik daar het woord over geven? Zo laat ik met de heer Frieken beginnen. Nou, nee, ja, moet je, moet je zien. Mevrouw Kraft is nu minister-president minister van noord westfalen dus het uh, grootste land, uh, Nederland maar verre provincie van Duitsland. Maar men moet wel zien, um, ze is nog niet zo bekend. En uh, dat is ook een van die grootste problemen. En, en meneer Obermeyer heeft, heeft het juist gezegd, uh, daar, daar heb je hetzelfde als in Nederland. Men wil bij mevrouw Merkel blijven omdat men haar vertrouwt, dat men weet wat men met haar dan als uh, bondskanselier zou hebben. Mhm. Mm en, uh, en dat heb je dan met mevrouw Kraft nog niet. Dat mag dan in enkele jaren, uh, in vier jaren bij de volgende verkiezingen, weer, weer dit geval zijn. Maar uh, moet men ook zien hoe een minister-president in zijn land het dan doet. Want daar kun je altijd zien: kunnen die het? Hebben ze problemen met begroting? Hebben ze problemen met, met economie? En uh, dat moet mevrouw Kraft dan nog doen. Want ze, ze doet het allereerst een, een jaar of zo. En dus ja, wacht. Maar ze kan die Eerst nog even komt. bewijzen. Ja, ja, precies. Heer Omzicht, het gaat goed met CDU, hè? Dank hoe, ja. hoe, hoe, hoe komt dat? Want het is een partij die regeert en over het algemeen uh, wordt daar aardig op geschoten. Kijk maar naar ons eigen land. Ja, maar net zoals in Nederland uh, lukt het meestal de grootste coalitiepartij wat makkelijker om te overleven dan de juniorpartij. Mm -hmm. uh, de vorige keer is het... Uh, hè, de SPD heeft uh, de vorige keer na dat ze met Merkel regeerd had ook de grootste verkiezingsnederlaag uit hun geschiedenis uh, gekregen. En nu... Dreigde met de FDP hetzelfde te gebeuren. Verder is de concurrentie op rechts... dus niet zo heel erg groot. Hè. Het alternatief... ...voor Duitsland is ja, relatief extreem... ...dus dat relatief ver af... Van, uh, uh, ...aan de rechterkant. Ja. Hoewel veel minder extreem dan de PVV... Hè. ...het is een partij van professoren... ...en men wil alleen uit de euro... ...en niet uit de EU, dus wat gematigder... ...aan die kant. En uh, niet zo'n islam focus. Nou, en, en de FDP heeft een probleem... ...dus ze heeft ook dat hele speelveld op rechts... ...voor zich. En ja gewaardeerd en misschien ja, vrij ja, en rustig en de... enigszins saai. En ik denk dat dat op zich ook best een kracht van een politica kan zijn. En ze is ook in Europa, niet alleen in Duitsland, maar ook in Europa... is ze gewoon een informeelde leider van alle politieke leiders binnen de eurozone en binnen de EU. Dat, ik... dat, dat tipt geen ja, Hollanda. Ik, ja. ik ik hoorde een kleine uh, telefooninterruptie vanuit, ik weet niet welke hoek. Vanuit Berlijn. <laughs> Dag Berlijn. Ja. Dag Berlijn, hallo Berlijn. <laughs> ja, nee, nee, wat ik erop wil aanvullen is, is dat... Uh... Kijk, het gaat natuurlijk economisch ontzettend goed in Duitsland. Ja. He, dus, uh, het is een regeringspartij die het goed doet. Ja. En uh, het woord bezuinigingen is in deze campagne niet gevallen. Het enige waar het hier over gaat is het uh, omlaag brengen en, en daadwerkelijk afgaan lossen van de staatsschuld. Stel je het je eens voor. Ik bedoel, dat, dat zijn echt totaal andere uh, omstandigheden dan waar wij mee te maken hebben. Ja, nu, nu waar Nederland nu heeft mee te doen. Ik zeg altijd, je moet vergelijken wat in Nederland enkele jaren was, de situatie was. En daar kun je dan tussen die twee landen vergelijken. In Duitsland hebben we het probleem, nu is het goed. We waren acht jaar geleden de, de, de, de echt slechtste land Zeker. in Europa. En nu is ja, het nee, dus in ik, ik, ik, ik, ik heb het over deze verkiezingen uiteraard. Ja. Oh. Um, ik, heb, ik heb een slotvraag voor, uh, voor alle drie eigenlijk. Laat ik maar even met Berlijn beginnen. Uh, Volker Oppema voor de Volkskrant. Morgenochtend staat er in de Zondagskrant nog een laatste opiniepeiling. Kan die nog van invloed zijn? Ja, die kan zeker van invloed zijn. Uh, stel je maar voor dat daar staat uh, FDP 4%, uh, ja, ga je dan juist wel op de FDP uh, stemmen of denk je als kiezer... nou ja, dat heeft dus geen zin, ik, ik doe maar CDU of uh, weer een andere partij. Dus dat, dat, dat, dat is een, een raar iets dat dat kan. En, uh, ik, dat heeft maar zo werkt invloed. het wel blijkbaar. Heer, heer Frieken, morgenochtend meteen de krant... Ja, nou, nee, zeker heeft hij zeker invloed, um, maar um, hetzelfde is ook die op de andere manier. Als het dan zegt zes, dan zeggen die mensen, oké, okay, daar is een kans, want daar is nog die die die mensen zullen zeg, zeker zeggen aan het eind, ja. we kiezen tactisch. Ik vind dat als politici niet zo goed, want ik zeg altijd, ik wil dat het om inhoud gaat, maar we moeten eerlijk zijn. Uh, als het over macht gaat, is het altijd ook een vraag van tactiek en strategie. En dus ja, nee, en ik vind het het juist als als de kiezer nog weet waar gaat het naartoe, welke soort van coalities zijn mogelijk. Ja, dan moeten we dan kijken. Dat is het zowereen uh, waar je als uh, politici moet zeggen. Ja, je kiest. Goed. En als laatste nog heel kort, meneer omzicht: Wie gaat het worden? Wat wordt de coalitie? Nou, ten eerste wordt Merkel weer premier. Uh, uh -huh. Weer Bundeskanzlerin. En uh -huh. dat is een uh, prestatie van formaat in Europa. Om uh, midden in de eurocrisis gewoon drie stabiele kabinetten achter elkaar te leiden. Maar wie gaan uh, het worden? Ja, dat vind ik, een, vind ik een moeilijke voorspelling. Ik denk dat ook... de kans het grootste op de grootste coalitie, uh, een grootste coalitie is. Merkel heeft ook aangegeven met het Zweigsteam, dus die tweede stem die ze in Duitsland hebben... die wil ik graag op het CDU hebben, dus niet op de FDP. Hm? Daarmee ge sorteert ze ook al wat voor... En als, dat, en als beide echt niet lukken, bijvoorbeeld omdat er binnen de SPD een machtsstrijd uitbreekt... want als ze het slecht doen morgen dan, de kans is groter dat de heer Steinbroek morgen aftreedt... dan dat hij kanselier wordt, dat weet hij ook. Mm. Uh, ja, dan is er altijd nog uh, ja, dan is er een hele kleine mogelijkheid uh, dat ze het met de Groenen gaan doen. Met de Groenen gaat doen, ja precies. Mag ik u uh, alle drie hartelijk danken, Fokke Ommema, vanuit Berlijn, Otto Frieke en Pieter zich Dank jullie wel voor de bijdrage aan dit gesprek. Ja. Ja, hartelijk dank. Ja. Morgen uh, wordt in de stad Schouwburg in Amsterdam de wereldpremière gevierd van Het Putteltje. Dan denk je misschien: wat is dat nou toch? Dat is een nieuwe roman van Donna Tart. Het titel van het boek is ontleend aan het gel gelijknamige schilderij van de Delftse meester Karel Fabricius uit 1654. Het werk bevindt zich in de collectie van het Koninklijk Kabinet van Schilderijen in het Mauritshuis ten Den Haag. Ik praat daarover met Ariane van Zuchtelijk, curator bij het Mauritshuis. Goedenavond. En Rob van Essen, schrijver, vertaler en recensent start gerecenseerd, onder andere voor uh, het NAC. Om maar even met u te beginnen, meneer Van Essen. U heeft het boek gelezen. Um, is het boek net zo goed als de eerdere boeken... De Verborgen Geschiedenis, waarmee ze zichzelf... meteen op de kaart had gezet en later De Kleine Vriend? Nee, helaas niet. Ach, dat is, en, het, dat is Ja, dat is jammer, want het begon uitstekend. Dus ik dacht, uh, toen ik het eerste hoofdstuk las... van dit is nog beter. Ja. En dat was, dat was ook een beetje bijna in de lijn der verwachtingen... omdat haar tweede boek... Echt, uh, het was misschien niet zo'n groot succes als de eerste. Maar het was wel veel beter geschreven. Dus in de tien jaar tussen die twee boeken had ze beter leren schrijven. Het zeker zekerder. Een breder scala, scala aan emoties en personages. En ik dacht, dit heeft ze in de volgende tien jaar weer geflikt. Maar dat bleek na 60, 70 pagina's toch niet zo te zijn. Helaas. En ik heb hem thuis liggen. Ik, ben hem nog niet, ik heb hem nog niet gelezen, maar hij is flink. En 66 pagina's, dan ben je echt nog maar net onderweg in dit boek. Precies, want dan volgen we nog zo'n 850 ongeveer. Dus dan moet je nog wel even. Ja. Nou, laten we even ja. wat specifieker op, op uw kritiek ingaan. Waar, waar, ligt die, waar ligt het kritieke punt voornamelijk? Voornamelijk uh, is het... De spanning zakt steeds weg. Het is een spannend bedoeld verhaal en dat is natuurlijk dodelijk als de spanning wegzakt en het komt omdat er, het verhaal telt te veel zijlijnen, mm -hmm. te veel bijfiguren en de figuren komen ook niet goed uit de verf. En dat is, dat is natuurlijk vrij dodelijk, voor, zeker voor zo'n uh, omvangrijk boek, dat je op het eind heb je de indruk dat je de personages eigenlijk helemaal niet zo goed hebt leren kennen. Heeft dat te maken met, de, laat zeggen, ook met het onderwerp van het boek? Of, of is het, is het gewoon, heeft ze het gewoon niet zo goed geschreven? Nou ja, kijk, ze kan uitstekend schrijven. Er zitten hier ook, zeker die beginscène, als het helemaal misgaat, als er een bomaanslag in het museum uh, plaatsvindt... waar het schilderij van het puttertje dan in handen van de hoofdpersoon uh, belandt... Mm. min of meer door een toeval. Dat is echt uitstekend beschreven. Er zitten meer goede scènes in. Dus ze kan, ze kan wel goed schrijven. Het is meer uh, misschien dat ze de greep is kwijtgeraakt op het, op het geheel het is natuurlijk ook niet niks een boek van 900 pagina's. En... Ehm er, zitten ook, um, er zit ook halverwege het boek een tijdsprong van acht jaar. Dat vergrote eenheid ook niet echt. En, ja, dan zijn de personages plotseling uh, volwassen geworden... zonder dat je het proces hebt meegemaakt. Dus de identificatie met de personages... Is dat is het grootste, boek... probleem. Dat lijkt het grootste dat probleem, is, probleem te zijn. Dat ja. is eigenlijk het grootste probleem, ja. Dan gaan we een, naar een ander personage. En dat is het puttertje het zelf. De titel van, uh, van de roman, het schilderij. Dus wat voor ja. rol speelt het puttertje in het boek? Nou, het, het, het boek begint als de hoofdpersoon Theo Dekker is dan 13. en die raakt zijn moeder kwijt uh, wanneer ze een museum in New York gaan bezoeken. En er is een tentoonstelling bezig van uh, Hollandse schilderkunst uit de Gouden Eeuw... waarbij onder andere dat puttertje uh, hangt. En dan uh, ontploft er een bom in het museum. Uh, en dan uh, in een prachtige scène trouwens, dan loopt Theo verdwaasd uh, door het museum... Uh, heeft een, een gesprek met een stervende oude man... En door min of meer een, een toeval of een wat ongelukkige samenloop van omstandigheden. Hij denkt dat die man dat schilderijtje wil hebben. En het is ook het lievelingsschilderijtje van Theo's moeder. Hij neemt het mee uit het museum. En de rest van, de, de rest van zijn leven houdt hij het eigenlijk bij zich. Okay. Dus het speelt een, cruciaal, een cruciale rol? Maar is het, mis... het speelt een cruciale rol. Het zou, het zou, ja, het zou eigenlijk een cruciale rol Mogen spelen. Een cruciale maar... rol misschien, ja. Eigenlijk ja. een meer cruciale rol ja. het... uh, moeten spelen. Je raakt het, je, het raakt ze het nu al uit het zicht. Ja. En kijk, het is uh, ja, het letterlijk uh, een groot deel van het verhaal: is het puzzeltje uh, verpakt en ergens opgeborgen. Het maakt een heleboel avonturen mee die buiten het zicht van de lezer uh, zich afspelen. Dus uh, op, soms denk je: oh ja, dat schilderij hadden we ook nog. Dus het is, het is eigenlijk een, misschien een te dunne uh, een rode lijn voor, om een hele boek te dragen. Mevrouw van Zuchtelen, curator bij Maurits, Mauritshuis. Goedenavond. U, u zit meestal mee te luisteren. Donna Tart schrijft over het puttertje. Een schilderij van u. Hoe voelt dat? Ja, wij, wij vinden dat ontzettend leuk dat zij het puttertje als uh, onderwerp van haar uh, boek heeft gekozen. Dus uh, ja... Wij zijn vereerd daarmee. Ik vroeg mij dat af. Misschien dat u dat weet. Of misschien uh, weet, weet u dat, meneer Van Essen. Hoe is zij in hemelstaan erop gekomen om dat boek rond dat puttertje te laten, uh, uh, uh, te laten draaien? Want ik had eerlijk gezegd, dan kan ik zijn dat ik een barbaar ben... maar nog nooit van het puttertje gehoord. Weet iemand dat? Een van u? Toevallig? Nee, ik heb, ik heb geen idee hoe ze dat... Ze heeft geen contact met ons gehad als museum over, over haar boek. Meneer Van Essen, weet hoe u dat is gekomen? Nou, ik weet wel dat ze een, een vrij sterke band met Amsterdam Nederland heeft. Voor haar vroegere Nederlandse uitgever. Robert Amelaan, is mm -hmm. een hele goede vriend van haar. Dus misschien uh, heeft ze tijdens een museumbezoek in Nederland uh, het schilderij uh, gezien. Ik weet het niet. ga maar een keer aan de vraag. Ja. We sturen een mail. Um, ja, het is ja. wel een van, de, een van de bekendste schilderijen van het Mauritshuis. Het is wel vrij beroemd het schilderij. Nou precies, dat wou ik dus ook van die... u weten. Ja. Want dat, hoe bekend en beroemd is het, is het puttertje. Ja, het, het, wat ik zeg, het is ja. dus een, van de, een van de schilderijen waar mensen echt voor komen. Net als voor de stier van Paulus Potter of uh, de anatomische les van Tulp door Rembrandt of het meisje met de parel van Vermeer. Daar, in dat rijtje hoort het wel thuis dan, in uh, de collectie van het museum. Maar dan van Fabricius, um, kunt u dan ja. meer over deze schilder vertellen? Ja, dat is een schilder die uh, jong gestorven is in uh, 1654, dat jaar waarin hij uh, het buttertje schildert, komt hij om als er in Delft een hele groot uh, kruidmagazijn uh, ontploft, waarbij een heel groot stuk van de stad uh, in de as wordt gelegd en ook uh, zijn atelier wordt met de grond gelijk gemaakt en hij sterft dan uh, bij die grote ramp. Hij is dan nog maar 32 jaar oud. En um, ja, de schilderijen die van hem bewaard zijn, dat is maar een hele kleine groep. Dat zijn maar twaalf uh, schilderijen die we nu kennen. Dus um, yeah, het, het uh, ja, zijn carrière is echt, eigenlijk in de, in, de, in de kiem gesmoord. Of en in de as gelegd, daar, dankzij een ontmoving in, in een, een kruisfabriek. Ja. Ja. Laten we even inzoomen op het schilderij zelf, want het is een beroemdste schilderij. Wat, wat, wat staat er precies op, op dat puttertje? Ja, het is een, een, eigenlijk een portret, kan je bijna zeggen, van dat vogeltje, een puttertje, een distelfink. Puttertje is een bijnaam van het vogeltje. Die uh, op een staafje bij zijn, bij zijn voerbakje zit tegen een wit gepleisterde muur. Het vogeltje dat kijkt ons aan. En, uh, ja, het is echt een heel eenvoudig uh, schilderijtje, maar ontzettend mooi geschilderd. Met prachtig licht op die, op die uh, gepleisterde witte. Witte achtergrond, um, ja, heel vlot geschilderd met heel duidelijk zichtbare penseelstreken. Deels met de achterkant van het penseel in, in de verf gekrast. Het is echt een, een aandoenlijk uh, uh, schilderij. En, oh. en ja, oh. in de 17e eeuwse Nederlandse schilderkunst bestaat er ook verder helemaal niet zo'n soort van schilderij. Dus in die zin is het ook heel, heel bijzonder. Hoe is dat ooit bij u gekomen in het Mauritshuis? Het is uh, aangekocht aan het eind van de 19e eeuw. In 1896 is het uh, gekocht. Karl uh, Fabricius was uh, samen met Vermeer trouwens uh, een schilder die uh, helemaal vergeten was in ja. de 18e en een groot deel van de 19e eeuw. En die, Hij is uh, net als Vermeer ongeveer halverwege de 19e eeuw herontdekt. Oké. Okay. Um, en um, door een Franse kunstcriticus, Thore Burger die ook de maar ontdekker is van Vermeer. We, we, we kunnen en... niet de hele geschiedenis van het. onderzoek... Nee, van nee de, maar van goed, hij, hij, had, maar... Hij, hij had het schilderij in zijn bezit. Dat okay. wil ik maar eventjes zeggen. Nou, heel goed. Ja. <laughs> Hartelijk dank. Um, het Mauritsijs, en daar hangt het natuurlijk voor iedereen te zien, hè? Ja, zeker. Maar uh, nu bevindt hij schilderij zich in Amerika. Oh, oké. Okay. Omdat wij tijdens de reis de toos... Komt weer terug, medio 2014, als het museum heropent. Gaan we met z'n allen kijken. Hartelijk dank, Ariane van Zuchtle en Rob van Essen. Dit was het, wat het oog betreft, zometeen de overnachting met Maria Groos. Het was mijn waar genoegen en een mooie nacht. Goedendacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen.